Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De onderhandelaars van VVDA en PVV hebben zojuist hun bespreking van vandaag afgerond. Ze gingen vanochtend verder in het Katshuis nadat het overleg gisteren in een crisisachtige sfeer werd stilgelegd. Maar de partijen zien nu toch weer perspectief om het eens te worden over extra bezuinigingen. De oppositie reageert verdeeld. De PvdA vindt dat premier Rutte een doodlopende weg opgaat. De SP wil er niet te veel woorden aan vuil maken. Volgens partijleider Roemer is er helemaal geen nieuws en buitelt iedereen in Den Haag over elkaar heen. PVV-leider Wilders twitterde vanmiddag dat de oppositie in een moeilijke fase zit. Ex-PVV'er Brinkman is kritisch over de dierenpolitie. Hij vindt dat de animal cops die er op aandringen van de PVV zijn gekomen bij de onderhandelingen in het katshuis het best kunnen worden gesapt... Hij zei dat het kamerlid Brinkman nu anders denkt over de dierenpolitie dan twee weken geleden. Toen zat hij nog in de factie van de PVV. De politie mag morgen geen actie voeren tijdens de voetbalwedstrijd Go Ahead Eagles Den Bosch. De bonden wilden tijdens het risicoduel in Deventer een speciale actievergadering houden... waardoor de politie niet op volle sterkte aanwezig zou zijn. De korpsbeheerder spande daarop een kort geding aan en heeft van de rechter gelijk gekregen. De bonden zijn zwaar teleurgesteld en zeggen dat hun grondrecht om te staken wordt geschonden...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 Dit was het NOS Journaal. Dit is Wijnald Zwaan bij de ANWB. Er staan 55 files, bij elkaar iets meer dan 200 kilometer. Ik noem de files van 5 kilometer en langer. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam tussen Hoevelaken en Eembrugge 6 kilometer. A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen knooppunt Prins Klausplein en Zoetewoudendorp 8. A12 Den Haag richting Utrecht bij Reewijk 5. A15 vanuit Europoort tussen Spijkenissen en knooppunt Vaanplein 8. A20 naar Gouda bij Rotterdam-Krooswijk 5, verderop tussen rotterdam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 To make some love www.zfmzandvoort.nl You did.